Dit is Rachid Finch met het NOS-journaal. Ook de van telecombedrijven Telfort en Tele2 zijn door onbevoegden af te luisteren. Hackers kunnen via internet het telefoonnummer van hun slachtoffers aannemen... en op basis daarvan toegang krijgen tot hun voicemailbox. Tele2 denkt het probleem inmiddels te hebben opgelost... en bij Telfort wordt nog aan een oplossing gewerkt. Afgelopen week werden al beveiligingsproblemen in het voicemail-systeem van Vodafone aangetoond... Lekker werden gedemonstreerd door voicemailberichten van ministers af te luisteren. In Libië ontvluchten aanhangers van Gaddafi de stad Sirte. Een convooi van twintig militaire voertuigen met gezinnen erop... en bezittingen heeft de geboorteplaats van Gaddafi verlaten... en is in westelijke richting op weg naar Tripoli. De vluchtelingen lijken ervan uit te gaan dat de opstandelingen Sirte gauw bereiken. De opstandelingen hebben vier plaatsen op het Libische leger veroverd... en rukken naar het westen op. Gaddafi's troepen voeren wel weer aanvallen uit op Nisrata. Gisteren werden daar vijf vliegtuigen en twee helikopters van Gaddafi verwoest door Franse gevechtsvliegtuigen. De regeringspartij CDU van bondskanselier Merkel heeft het zoals verwacht erg slecht gedaan met de deelstaatverkiezingen in Baden-Württemberg. De partij verdwijnt na 58 jaar waarschijnlijk uit de regering van de grote deelstaat. CDU kreeg volgens een exitpool vandaag 38% van de stemmen, de Groene 25% en de Sociaal-Democratische SPD 23,5%. De Groene en de SPD willen in Baden-Württemberg een rood-groene coalitie vormen. Volgens onderzoek weken veel kiezers uit naar de groene, omdat die tegen kerncentrales zijn. Sinds de nucleaire crisis in Japan ligt kernenergie erg gevoelig in Duitsland. Februari leed de CDU van Merkel ook al een historisch verlies bij deelstaatverkiezingen in Hamburg... In Rijnland-Paltz werd vandaag ook gestemd. Die deelstaat raakt de SPD vermoedelijk zijn absolute meerderheid kwijt. Het weer vanavond en vannacht helder, minimaal onder het vriespunt. Morgen en overmorgen opnieuw zonnige lentedagen met temperaturen tot 13 graden. Dit was het. <Klacht>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 luisteraars, welkom bij Inspiratieradio. Wij zijn Herman Harms en Richard Buitenek. Dit programma behandelt onderwerpen over bewustzijn, zelfontwikkeling en spiritualiteit. Aangevuld met inspirerende muziek. De techniek wordt vanavond verzorgd door Rob Spruit. Beste luisteraars, dit is een bijzondere maand omdat we iets nieuws doen. We zitten midden in de thememaand over de wandeling naar Santiago de Compostela. Dit betekent dat we drie uitzendingen maken met gasten die naar Santiago de Compostela zijn gelopen.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 Annelies. Dankjewel. Dankjewel. Zij komt uit Zandvoort. En heeft een deel van de wandeling naar Santiago de Compostela gelopen. Maar wat leuker is. Ze heeft ook gewerkt in een refugio. Zoals het heet. En ze gaat er uitgebreid over vertellen. Uh, nou. Onderwerpen die we vanavond aan bod komen. Zijn het werk in een hostel aan de Camino. De overeenkomst met, van het gewone leven. En een pelgrimage. En wie is Annelies Moon. En natuurlijk besluiten we met een. Een mooi stukje, in dit geval een stukje uit de Bijbel, voorgelezen door onze gast. We gaan nu luisteren naar de eerste, eerste nummer en dat is Simone Awina, dat is dus de gast van over twee weken in onze driedelige serie over de Santiago Maand met Journey Through My Soul.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 With all her friendship waiting, look inside your soul. Feel her love that's filled with understanding. Meet your inner world, feel the world of love, and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 Beste luisteraars, welkom terug bij Inspiratieradio. Vanavond hebben we als gasten Annelies Moen. En zij heeft gewerkt in een uh, uh, hostel langs de Camilio, de Santiago de Compostela. We gaan het in dit blok hebben over het werk in een hostel. Uh, een ander woord daarvoor. Refugio. Refugio dat is een veel mooier woord. Mm -hmm. Wat is het exacte verschil daartussen? Ik begrijp dat uh, Refugio wat een goedkoper uh, onderdak is. En dat was het wel. Ja, nee, je dat. zou kunnen zeggen dat Refugio misschien uh, speciaal voor de... Pelgrims uh, is uh, neergezet mm. en een hostel, zou ook nog eens een reen, keer ja, weer, uh, langs, ergens langs komt je ergens langskomt en komt daar, uh, dat is een beetje de officiële term dus, maar ik, wat ik van jou mm. begrijp is dat het eigenlijk meer een refugio was dan een dat hostel dat voor de Pelgrims, ja ja precies, ja. dan is het er eigenlijk meer een refugio ja. en letterlijk betekent refugio natuurlijk herberg, herberg dus mm. het is eten en, en slaap om te vluchten wat jij al zei, hè? letterlijk Ja, ja. ja. Dat is, en ja. dat vind je eigenlijk alleen in Spanje tenminste die term wat, wat ik ben tegengekomen in Frankrijk heet het, heet het geen refugio refugio, ja dus ja. je hebt in het Spaanse deel eigenlijk. Ben je eigenlijk blijven hangen, of niet? Of, of, nou, niet blijven hangen. Nee, ik ben daar zo naartoe gegaan om daar te werken. Een bewuste ja. keuze. Ja. Ja, want misschien is er een klein misverstand. Ik heb de route niet uh, gelopen. Nee hoor, dat wist ik uh, Nog van Nederland ja. uit, nog. Uh, ja. Maar op mijn vrije daar... Ik, ik heb een maand in. Uh, in 2004 was dat in uh, die refugio gewerkt. En daar ben ik. Uh, dat is met de oren gekomen dat dat bestond. En uh, daar heb ik op gesolliciteerd, zeg maar. En ik was aangenomen. En op mijn vrije dagen heb ik stukken van die camino wel gelopen. En hoe ging dat ja. dan in zijn werk? Ging je dan uh, een deel lopen en dan met de bus weer terug? En ja. dan de volgende dag, of uh, de volgende vrije dag weer met de bus het stuk. Want anders loop je iedere keer hetzelfde traject? Dat natuurlijk. is zo. Ja. Nee, inderdaad. Dan, uh, of ik liet me meenemen door een uh, auto uh, een stuk verder. Ja. Nee, ik heb iedere keer een ander stuk gelopen. Hoe ben je met die route in aanmerking gekomen dan? Nou, ik wist al heel lang van de, van de Camino naar Santiago. Het heeft altijd tot mijn verbeelding ge, gesproken. Zeg ik dat goed? Ja. Um, Zeker voor de radio. <laughs> en um, ik heb ook vaak gedacht, wat lijkt me dat heerlijk om hier op te stappen, hè, op je eigen voeten. En dan uh, maar gewoon te lopen met een bepaald doel. In de waterleidingduinen uh, stapte ik een keer naar binnen. En toen liep er een vrouw met een rugzak. En die begon. Die was in Schoor al begonnen. En dit was haar derde dag. Dus dat was wel heel bijzonder. Ik dacht, ja, dat zou ik toch ook wel eens willen doen. Nou, zo wist ik wel al heel lang van die route. En ik hou van lopen. Dus uh, het is er alleen nooit van gekomen. En toen hoorde ik van uh, dat werk in die hostel. Dus dat vond ik een prachtige gelegenheid... om, uh, om uh, ja, toch met die Camino in aanraking te komen... Je hebt mij wel eens verteld dat je mag pas in zo'n refugio werken. als je zelf uh, een groot deel van die camino hebt gelopen. Maar dat Aha, was in jouw geval, nee, die eisen stelden nee. ze bij jou niet. Nee nee, okay. nee, nee. Maar je ontmoet wel heel veel mooie mensen dan toch? Ja, ja. zeker. Ja. Dat, is, dat is natuurlijk een. Uh, dat is heel inspirerend. En ja. ik heb uit de vorige uitzending onthouden dat uh, er zijn mensen die heel vroeg starten vanwege de zon. Dat ze dan, ja. uh, maar hoe werkt dat dan? Heb je dan vroeg eten klaar ofzo? Of, uh? Ja, soms dan maak je een, een ontbijt klaar. Dus dan zijn ze wel voor, voor het officiële ontbijt zijn ze dan al weg. Dan krijgen ze een zakje brood mee en wat drinken mee. Dat was luxe. He? was luxe? Ja. <laughs> nou ja. Had jij dat niet Richard? Nou, de meesten die deden niet aan ontbijt, nee. Nou ja, een aantal wel. Nou, ik denk de helft ongeveer, daar kreeg je ontbijt. En de andere helft moest je het maar zien. Oh, maar ja, ja. Daar, daar sliep je dan ook, nou wat je zegt, voor vijf euro. Of soms gratis. En dan moest je gewoon een donatie doen uh, in een potje. Ja, en soms werd er uitgebreid voor je gekookt. Ja, dat is zo verschillend. Ik denk dat elke refugio dat gaat wel anders was. Ze hadden niet een bepaalde code. Nee. En het viel me ook op dat heel veel refugio's die werden geadopteerd door een bepaald land. Hè. Dus de Nederlandse, refugio, de, sorry, de, Nederlandse, de Nederlandse vereniging van Santiago, het genootschap. Je heeft in, uh, net over de grens in, Spa in uh, Spanje heeft hij een uh, refugio geadopteerd. En als je de Pyreneeën opkomt, overgaat die 27 kilometer, dan kom je mm -hmm. daar in je val. En daar hebben wij bijvoorbeeld als Nederlandse genootschap een uh, refugio geadopteerd. Die be be be mensen we ook hele het hele jaar door met, uh, met Nederlanders. Was dat is dus oh, Nee hoor, oh, ja. nee, nee, nee, nee, nee. een andere, oké. Okay. Dus het is ja ook de intenties en waarom mensen refugio starten en waarom ze daar gaan werken. Die zijn overigens heel divers. verschillend, ja. Ja. ja. Hmm. Wil je eens iets vertellen over jouw periode daar, uh, in de Fugio? In Spanje, en dat is... Uh, ja. Dat was Villa Mayor de Monjardin, voorbij um, Estella. Zo'n vrij bekende Sink. plaats. Ja... Um, ja. Wat kan ik ervan vertellen? Ik ben er een maand geweest We werkte daar met een team van 7, 8 mensen. Om dus de pelgrim zo, zo goed mogelijk te verzorgen. Ja, het was was het veel. Ook, hoeveel mensen konden er slapen dan? Uh, 20, 25. En je werkte met een team van acht mensen? Ja. ja, zo? Ja, een luxe. ja, ja zeer luxe, ja. Ja, maar er werd ook gekookt. Dus uh, mensen konden eten daar als ze wilden en daarop inschreven voor ook iets van 6 euro. Okay. En dan aten we gezamenlijk met zijn. Uh, 25 of 28. Mm -hmm. Aan een grote, lange tafel. En dat waren wel uh, klasse momenten moet ik zeggen, met elkaar. Mm -hmm. En ook klasse maaltijden. We hadden, mm -hmm. Ik heb twee keer in zo'n refugio gewerkt. Eén keer nog uh, het jaar erop en, en verderop. In Castro Geries. En daar was ook een professionele kok. Uh, maar die deed het dus vrijwillig, zeg maar. Mm -hmm. Dus we hadden goed eten. Wow. Er werd zelfs een glaasje wijn bij gepresenteerd. En... Uh, en ja, het speciale van deze hostel was behalve de mensen op te vangen en met elkaar te eten, dat we ook een uh, avondstilte hielden, een ja. avondsluiting, een avondgebed voor wie dat wilde. Mooi. En we deelden ook Johannes evangelisch uit voor wie dat wilde. En dan haalden we de tekst uit uh, Johannes, even kijken, was het ook alweer, 14. Um, even zien hoor. Ja, vers 6, ik ben de weg, zegt Jezus, de waarheid en het leven. Dus de camino betekent weg. Mm -hmm. En um, nou ja, dat zat dus een evangelisch. Uh, um, hoe zeg je dat? Een evangelisch karakter aan, die, aan deze hostel. Dus specifiek in die ja. waren mensen ja. met een evangelische achtergrond bezig. Ja. En die vonden het toch fijn als mensen onderweg daar ook naartoe Nou, voor in wie? Dat wilde, wilde natuurlijk. Voor... Ja. Ja. Ja. Een ander vraagje. Uh, moet je door? Daarmee bedoel ik dus, uh, je zegt het was nogal een luxe gebeuren waar je gewerkt hebt. Er zijn mensen, was niet luxe, nou ja, in he? vergelijking met, met, met ja? de anderen, een ja? beetje comfortabel, ja. goed eten. Um, ja. Ik heb begrepen uit vorige uitzending dat er zijn mensen die zo opgefokt zijn, die zeggen als ik een dag niet gelopen heb, dan is het een verloren dag, die haal je nooit meer in. Mm -hmm. Maar mag je ook blijven hangen? Mag je ook twee dagen of drie dagen? Of moet je ja. echt doorstromen? Nee hoor, als mensen helemaal uh, moe en kapot en blaren en wat, dan konden die rustig blijven of een beetje overspannen waren van het geheel. En dachten, wow, wat een heerlijk plekje, dat wil ik nog wel een dag, dan kon dat, dat, dan dat... Kon. Dan kon okay. dat, ja. ja. Ze zit hier trouwens met een schort voor. En er staat op Oasis Trails Camino Santiago. En uh, je vertelde me net dat dat een uh, schort uh, was wat je gebruikte in de keuken. Omdat jij uh, was ja, toegevoegd aan de keukenstaf. Ja, assisteerde he? dan ook wel uh, met de keuken. Ja, het ja. opdienen. Mm -hmm. Assisteerde, was dan ook een kok? Ja, dat was een kok. Op ja. een professionele kok te vallen? Ja. ja. Zo. Ja, ja, ja, dus ja en dat was toeval hoor. Dat was, uh, ja, ja. daar hebben we echt wel mee geboft, zeg maar. ja. ja. Want anders moesten wij het doen, dus de rest van het team. Ja. Dan had je om bij, om uh, of om de beurt een uh... shift wat je moest ja. draaien. Ja, ja. Ja. Ja. Hoe zag zo'n dag eruit? Uh, hoe, hoe laat ging de wekker? Wat was toen? Wat wat, wat, wat, wat gingen jullie doen? En nou gaan ze, los gaan lopen ze een hele dag door. Ik uh, Ben het vergeten eerst? Ik, ik neem aan dat de wekker waarschijnlijk om half zes ging of zo. Dat waren een beetje de tijden. om gingen Ik weet niet of... meer van het ontbijt hoe dat met het ontbijt was, eerlijk gezegd. Maar we hadden twee dagdelen dat we moesten werken. Of morgens of s'middags, want hij ging wel dicht uh, vanaf een uur of tien. Okay. Dus dan was iedereen weg. En dan, uh, ja, wij hadden dan schoonmaakwerkzaamheden en uh, boodschappen doen. Um, en dan om vier uur ging het hostel weer open. En dan hadden we diensten om de mensen te ontvangen. En dan gingen we buiten aan het tafeltje zitten inschrijven, hmm. stempeltjes. Uh, ontvangst vragen of ze wilden eten of niet. Hoe het geweest was. Kamer laten zien. Of kamer. Dat waren wel zaaltjes met uh, stapelbedden. Mm. Nou ja, koken. Uh, gezamenlijk eten. Dat was echt een feest voor de meesten. Die kwamen. Nou, het was ongelooflijk lekker thuiskomen zeg maar. Voor mm. de meeste mensen. Want je bent toch lang vaak onderweg in je eentje. En. Uh, ja, in sommige hostels wil je ook maar aan je lot overgelaten. Maar dat was bij ons dus niet zo. Nou, en voor wie wilde, kon dat nog uh, aan het avondgebeuren uh, meedoen. Hmm. En dan, ja, dan was het uh, tien uur sloes. Licht uit, hè? Licht uit. Ja, dan moet je echt gaan slapen, Herman. Dus, uh, wow. Nou, dat dus deden prachtig. de meesten ook wel Sommigen haalden de avondstilte uh, avond niet eens. Ik ben blij dat het tien uur is, inderdaad. Ja. Ja, want, ja. Ja, want de, de wekker gaat, nou ja, wat ik al zei, vaak om, acht, om zes uur of zo, of zo ja. hoor je er? ja. He, dan gaat ja. ook iedereen, wordt ook wakker, de zalen gaan, lichten gaan ook aan. Dus ja, onmogelijk om nog te blijven liggen. Mm. En afhankelijk van uh, het ontbijt enzovoort, ben je vaak om half zeven weer uh, weer op pad. Op pad ja. Het viel mij ook op, uh, Annelies. Dat ik weet niet hoe, hoe jij dat ervaren hebt in de stukken die je wel gewandeld hebt, maar uh, de, de, ze zeggen wel eens alle uren voor twaalf voor uur die. die nou, wat nou de term precies was, dat weet ik niet meer. Maar in ieder geval, je probeerde voor twaalf zoveel mogelijk uren te maken. Want daarna werd het warm. Ja. En, en ja, en dan ging je ook lunchen. En ik, soms heb ik wel eens echt een dagtempo gehad van nou tot half 1, één uur lopen. Dan lunchen en dan even twee uur pitten. En dan werd je om vier uur wakker. Nou, dan kon je weer vijftien kilometer. Hè? Ik, bedoel, ja. ik weet niet of jij dat een beetje leeg maakt. Ja, natuurlijk. Dat, dat is veel te ja. heet om uh, in Spanje overdag te lopen. Ja, dat is ja. Dat zijn zulke zeker een Mercedes aan. Daar zat jij denk ik niet. Nee, ik zat, dat, ervoor. Ja, ja. Dat zat ervoor. Herstel, ja, ik ervoor bij een Het leek ja. me wel heel uh, boeiend hoor, die meseta moet ik zeggen. Ja, dat is daar echt ben je doorgelopen? Uh, ja, daar ja? ja, ik Er staat geen enkele ervaring. boom geloof ik hè? Nee, nee, klopt. En het is gloeiend heet. Gloeiend ja. heet, je, je loopt hele dagen ja. zonder schaduw. Ja. En het is, uh, is daar echt moordend heet. Ik, ik weet niet in de schaduw, maar ik, ik, ga, ik, ik gok zo 35 graden in de schaduw. Gok ik, Ja. ongeveer. Ja. Maar het, is, het, het leuke is, er, er, er lopen zo weinig mensen relatief. Echt de die hards, zeg maar, die lopen mm. alleen maar. Dus die refugio's daar, die zijn zo ontzettend leuk. Omdat, omdat ze weten dat daar de die hard lopen. Nou, ze maken er ontzettend oh, veel werk ja. van. Een beetje ook ja. wat ik hoor, uh, wat ja. jij zegt. Ja. Dus mijn beste tijd heb ik eigenlijk in die Meseta gehad. Hè. Dat mm. is dus een afstand van ongeveer 300 kilometer. Ja. En zijn dus, ja. veel mensen ontmoet. Ja, heel veel mensen. Ja. Dan gaan we naar het tweede blok. Uh. Is goed. Marlies. Uh, Marlies. Annelies, oh, ja. wil jij eens uh, de eerste muziek die je hebt meegenomen uh, aan... Uh, aankondigen? Dat heb je nou niet gezegd. Dat ik dat noem maar moest meenemen. Je hebt twee, twee uh, cd's. Kondig ik maar even aan. Okay. Oh wel. Je hebt hem wel. Um, Ariel Ramirez. Het Sanctus uit de Missa Criolla. En heb je daar nog een bepaalde reden bij dat je dat um, uh, hebt uitgekocht? Nou, de Missa Criolla en de um, hoe heet die andere? mis uit uh, Afrika. Nou ja, dat vind ik. Ik vind sowieso alle missen Mooi. En uh, deze heb ik, had ik toevallig in huis. En ik dacht, hij past wel mooi bij dit programma. Het Zangtoes. Deze muziek. Heus een heuse mis in uh, Inspiratieradio. En uh, jij, ja, toevallig ken ik An Annelies van een gemeenschappelijke uh, kerkdienst. kerkdienst die wij samen hebben gemaakt. Uh, zij, jij zat zeg maar, aan de katholieke kant en ik zat uh, nergens eigenlijk bij. Dus ik weet ook dat jij een overtuigd uh, katholiek uh, bent. En ja, je, hebt dus, je brengt ook een mooi katholiek stuk in, uh, in deze uitzending. Dus dat vind ik ook heel uh, heel apart. Nou, beste luisteraars, welkom terug bij Inspiratieradio. Vanavond hebben we als gast Annelies Moen. En zij heeft gewerkt in een refugio langs de Camino naar Santiago de Compostela. We gaan het in dit blok hebben over de overeenkomst van het gewone leven en een pelgrimage. Maar eigenlijk wil ik neer van Herman, want Herman, ja, je hebt eigenlijk een... de vraag gesteld voordat het uh, muzieknummer kwam. Van, uh, hoe is het met de contacten die jullie dan leggen uh, tijdens zo'n ja, gebeuren? Zo n, zo n... Ja. Heb je nog kennissen eraan overgehouden? Hoe zijn de gesprekken verlopen? Welke talen werden er vooral gesproken? Alle talen. Dat was wel erg leuk dat ik, uh, ik, ik, heb, ik. Ik spreek vier talen, vijf talen. Dus dat was handig <coughs> dat, dat ik zoveel talen sprak en zoveel mensen kon spreken. En verder, uh, ik heb er geen contacten in de zin van pelgrimers, geloof ik aan overhoud. Ik dacht het niet. Soms vergeet ik dat ook wel eens. Maar uh, het team met wie ik gewerkt heb, daar heb ik nog wel af en toe uh, wat contact mee. Ja. ja, en hoe gaat het contact gewoon net als uh, in het dagelijks leven? Zelfs de contacten gaan. Hmm. En ja, dit is wat specifieker. Mensen komen en uh, je bent gastvrouw of gastheer en uh, je ontvangt. En, yeah. Ja, ik denk bijna dat, uh, dat het contact met uh, de gasten zelf, voor jouw bijna, uh, bijna wat kort, kort duur bijna is. Hè? Want ten eerste, je zit er niet heel erg in hè? Je, en je staat nog in de keuken en je hebt heel veel dingen te doen terwijl wij als pelgrims uh, wij heel veel mensen die we dan bijvoorbeeld bij jullie tegenkomen die hebben we al veel eerder tegenkomen hè? dus is het is weer hallo leuk dat ik je zie en weet je en dan zit je ja. er meteen in en heb je een band en, en uh, vaak uh, ik heb ook heel veel met mensen gelopen hè? dat heb ik vorige uitzending al ge ge gezegd um, ja, en dan is, soms, soms kan dat een uur zijn, soms is het twee minuten, soms is het een dag ah, ja. en bij één iemand is dat een, een ruime maand geweest. Dus dat is, dat is denk ik toch anders dan het, uh, als je het gast hebt. Maar daarom is het ook zo leuk dat jij in de uitzending bent, dat je ook ze kan vertellen van, nou, hoe is dat nou? Hè? Je, hmm. Maar je hebt eigenlijk nu dus weinig contacten nee. gehad met de gasten die last Nee, lasten. wel veel contact, oh, jawel, wel, ja wel. Maar um, ja, kort... Dus uh, voor een middag, een avond en, uh, en verder niet eigenlijk. Maar je kreeg wel de avonturen van de dag. Dus je kon mooi verschil ja, maken. Want ja. iedereen had eigenlijk hetzelfde stukje afgelegd... voordat ze bij de plek kwamen ja, waar jullie zaten. Klopt. Dus je ja. kreeg iedere keer een andere visie van, van, ja. het, van de tocht. Ja, nou wat misschien nu, nu te binnenvalt... en wat leuk is om te zeggen... zo komt er een, bijvoorbeeld een man binnenwandelen En dat is net alsof hij zo van kantoor kwam. En die kwam helemaal uit Boedapest gelopen. Natuurlijk niet uh, op die dag, maar nee, nee, nee, nee. het is onvoorstelbaar. Ja. En dan komen er mensen die helemaal uh, totaal los zijn en uh, met blaren en, en uh, zwervers of uh, zwaar vermoeid. Dus er hele, hele grote verschillen. En als ik, mensen nou blaren, jullie, konden jullie daar nog wat aan doen? Ja, voetenbadje geven en uh, doorprikken en uh, pleisters. Ook, ook dat en, deden uh, jullie ook? Jawel. Okay. Toevallig ben ik verpleegkundige, dus dat was ah. al handig. Ja. Ja. Ik begin nu ja. te begrijpen waarom je die baan gekregen hebt. Ja, nee. vier, vijf talen. Precies. Oh ja. Waarschijnlijk ja. <Ja. lacht> ja. goed koken. Waarschijnlijk kun je gelovigen. Ja. ja. ja. Kun je iets over zeggen over dat gelovige stuk en, en met betrekking tot de Camino? Um, ja, wat kan ik daarvan zeggen? Um, nou, ja, dat weet ik niet. Misschien kan ik het even ja. inleiden. Ja. Ja. Uh, kijk, de Camino is oorspronkelijk een katholiek feestje. Hm. He, het is rond 1100 ontstaan. Uh, de Camino is daar naartoe uh, ontstaan omdat uh, uh, de Jacobus de Meerdere, die is daar volgens de overlevering begraven. En dat was een van de belangrijkste apostelen. En uh, nou, dat is een pelgrimsoord geworden. En het, het, het, het grappige is dat het nog steeds niet helemaal zeker is of Jacobus daar uh, ligt. Maar dat was voor die helemaal niet een punt. Zij vonden het heel belangrijk dat daar dus heel veel pelgrims naar komt. Het was ook deels een politiek statement. Hè, want de Spanje werd uh, toen voor een grote deel overheerst door de mooren. Mm -hmm. de, de moslims. En uh, het kwam de paus heel erg goed uit. Er was daar heel veel katholieken en westerlingen en zo. En de paus zelf en iedereen die liep daar naartoe. Dus het is een, een, een beetje een, uh, nou ja, het is, uh, wat precies de waarheid is, dat, dat is nog niet helemaal uh, helder. Maar het is van oorspronkelijk dus een katholiek uh, feestje. En in de tijd, in de middeleeuwen, moet je je voorstellen Herman, er zijn er wel eens een jaar geweest dat er een miljoen pelgrims naar Santiago liepen. Nou, dat halen we nu nog steeds niet. Hè? Zo populair is het. En dat waren dan mensen die uiteraard het allemaal van huis uit uh, liepen en ook allemaal weer terug uh, liepen. En uh, ja, ondertussen, uh, ik denk dat hele grote groepen dat gewoon ook nooit haalden, die, die hele, dat hele Santiago niet. Want heel veel mensen waren al ziek hè, en die hoopten dan beter te worden, juist door die wandeling de te wandeling, maken. Ja. ja, je kan je voorstellen dat uh, dat ging ook niet. Dat je er nog zieker goed. van wordt of dat je onderweg sterft. Ja, ja precies. Hoe gaat het tegenwoordig? Uh, vliegen de mensen gewoon terug dan of zo? Of ja, ze lopen alleen heen dan. en daarna ja. het vliegtuig en weer terug. Uh, ik heb ook mensen gesproken die, uh, die terugliepen en dat vonden ze vreselijk. want het is de heel anders of je naar een. Nou, de ging nog wel, maar het is heel anders of je echt naartoe loopt, een doel voor je, of dat je het doel achter je hebt. Ja, ja. Dat is ja. bijna niet, uh, ja. niet te doen. Ja. Maar goed, het katholicisme, ja. hè, dus dat was toen eigenlijk alleen maar een katholiek uh, feestje. Uh, nou, toen is denk ik. Uh, rond... Je noemt het feestje, maar er, er werden mensen toch ook wel, ook wel naartoe gestuurd als boete. Ja, ook, ja. Hm. Zelfs uh, rechters die lagen, legden hm. wel een straf op. Nou, vanaf nou, ga jij maar eens naar ja. Santiago lopen. Ja. En, en dan, heel vaak uh, haalden mensen dat ook nee, niet. Die stierven nee. onderweg van uh, ellende. Ja. ja, natuurlijk het verdienen van aflaten. Hè, dat was ook een belangrijke ja. reden. Om, uh, ja. Je kreeg zoveel aflaten als je naar Santiago was gelopen. En ja. aflaten is weer een soort ticket tot de hemel. Hè, zo ongeveer ja. kan ja. je het uh, noemen. Ja, ja, en, uh, ja dus er waren diverse redenen waarom, uh, waarom dat uh, gebeurde. Uh, nou ja, toen is denk ik rond 1400, 1500 is het allemaal wat minder uh, geworden. Die hele Pelgrim-Maasje. Uh, Um, maar ik denk een 30, 40 jaar geleden is het wel heel erg populair geworden En het grappige het verschil Was met vroeger Is dat het nu een, spiritueel, een spirituele reis uh, Is geworden Maar wel ondersteund door Vaak door de katholieke kerk hè? Dus mm -hmm. het, dus, Maar je zag, je zag ook Een moslim en een, een jood en, Maar ook uh, protestanten en christelijke En mensen die helemaal geen geloof hadden Die liepen allemaal die, uh, die reis Dus maar wat ik dan heel mooi vind wel, is dat die katholieke kerk dat dus nog steeds ondersteunt. Hè? Met, met, met nou, heel veel plekken waar je kan slapen. En ze zetten hun kerken open. En kloosters. Ja. En weet je dus. Pastorieën. Het is mm -hmm. wel. De verzorging is vaak nog wel katholiek, zeg maar. Ja. Mm. Nou, een lange inleiding. Ja, en is. de mensen lopen om verschillende redenen. Ja. Uh, vandaag de dag ook nog. De een voor gezondheid, en de ander om een vraag, en de ander om. Ja, van baan te Inzicht. veranderen. Of Inzicht vooral, denk ik. Ja, ja, ja, precies. ja wat, en wat, sommigen uh, voor de gezondheid. Van als ik dat haal, dan, uh, nou ja, dan ben ik gezond. Ja. Dus het is heel, hele verschillende redenen. Ja, ja, of jij, voor iemand, ja. ja? Jij is, uh, je had zoiets van de overeenkomst van het gewone leven en een pelgrimage. Kun je oh, ja. daar nog iets over zeggen? Ja. Ja. Um, um, ik ben zelf tot geloof gekomen. Kijk, ik ben wel katholiek opgevoed. Ja. Dat is dan traditie een beetje. Ik was heel gelovig als kind. Maar in de puberteit ben ik het kwijtgeraakt. Ja, uh, ja dat moet je toch eigenlijk zelf zoeken weer van. Uh. En dat heb ik uh, bij, ja ik noem het toeval, het valt je toe. Op mijn 26e in Nieuw-Zeeland. Uh, op een wereldreis met een rugzak en uh, een paar sandalen. Ben ik bij um, vrienden van mijn ouders uit Indonesië terecht gekomen. Die waren heel gelovig. En uh, dat wist ik wel, maar verder wist ik eigenlijk ook niks. En daar uh, ben ik tot geloof gekomen na een aantal maanden uh, onderzoek, vragen uh, enzovoort. Toen ben ik verder gegaan, want ik wilde wel door, want ik was op wereldreis en ik blijf hier niet hangen. Dus um, als je die tekst neemt van uh, Jezus in, um, Johan, in het Johannes-evangelie. Johannes is trouwens een broer van Jacobus, dat is de... Yes, Oké, okay, van, van vlees en broed. Ja. Oh, Oké, okay. ja, ja, ja, ja. mooi. Um, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Yo solo camino, uh, je suis la uh, rue. Dan um, is de overeenkomst... Kijk, ik ben tot geloof gekomen, ik, ik heb Jezus aangenomen als mijn weg. En die weg bewandel ik, dus ik wandel met hem. Ik volg zijn weg. Um, um, ja, dus, dus, Ik kan er nog meer over zeggen, maar... Um, dus de route... Dus die weg hoef ik eigenlijk niet meer zo te lopen, die, die speciale weg naar Santiago. Ik vind het natuurlijk heerlijk om een stuk te lopen, maar het gewone leven is ook de weg, is, is jouw weg. Ja. En daarin kom je um, alle hoogtes en dieptes tegen, um, die je ook op de Camino tegenkomt, dus lange stukken. Uh, korte stukken, gezellige stukken. Uh, hoge bergen, diepe dalen, regen, storm, tegenwind, meewind. Ja, en zo vind ik het gewone leven ook. Dat, uh, dat ga je bewandelen en dan... Uh, uh, met, hem, met hem is dat te doen. En als je het niet met hem doet, nou, dan, dan lijkt het mij een stuk zwaarder. Ik zou het niet meer weten hoe ik dat zonder moet. Dus eigenlijk zeg je van het leven is ook gewoon een, gewoon een lange wandeling. Ja. Uh, alleen jij hebt hem dan niet gewandeld. En je zegt zelfs van nou ja, dat... Die behoefte heb ik eigenlijk nog niet zo heel erg. Want mijn nou, leven ik kan stap. het nu ook niet meer hoor. Ik kan het ook niet meer. Gezondheid, maar uh... ja, maar je, je zegt ook van, ja, maar door omdat ik dus Jezus heb gevonden, loop ik eigenlijk al mijn weg. Ja. En uh, ja, en dat is eigenlijk zeg je van, nou ja, is dat een soort belangrijke overeenkomst met... Uh, nou, dat vind ik een mooi parallel, want ja, het leven naar Zand, het, de wandeling in Santiago is natuurlijk ook een soort uh, bijna... Een, een, een, hoe, zeg dat, hoe zeggen we dat voor een keer nou? Een parallel universum, bijna, ten opzichte van het gewone leven. Uh, er zijn natuurlijk uiteraard verschillen. En er zijn overheen gezien. Het, he, he, het is een, je, een soort levenspad. Dat je ja. het gewoon tegenkomt, ja, kom je komt ja, je gewoon continu tegen. Ja. Ja. Nou, zullen we even naar de volgende muziek. Dat uh, is prima, Herman? is helemaal goed. Uh, mag je hem nog even aankondigen, Annelies? Um, de volg-, het volgende nummer is. Um, Mizirloo van uh, de Joodse muziekband Klik met Claren McFadden als uh, zangeres. En uh, ja, ik vind dit hele levendige muziek. Die, uh, het is uh, misschien wel heel aards, maar het, het zet mijn hele geest en lichaam in beweging. Radio. Vanavond hebben we als gasten Annelies Moen. En ze heeft gewerkt in een hostel langs de Camilio de Santiago de Compostelle. We gaan het in dit blok hebben over wie is Annelies Moen. Maar eerst heb ik nog een andere vraag. Um, de mensen die over de Camilio praten. Helemaal, hey het is Camino. Camino, oh neem me niet kwalijk. Camino praten. Die hebben een schelp als, als, als, als trofee. Als, als, wat houdt dat precies in en waar komt die schelp vandaan? Oh jee, volgens mij komt die uh, van dat Noordwest-Spanje. Noord, wacht even, Noordoost. Wat is het nou Westen? Noordwest-Spanje. Uh, waar, die die ja, waar die begraaf is, daar, is, daar, daar lagen die schelpen. Ja, dat op, is een soort ja, symbool. Ja, daar op, lagen op, die in. schelpen toen hij in land werd gebracht. We hebben het over Jacob. Ja, ja, Jacobus de Jacobus. meerdere. Ja. Volgens heet, de, de Jacob ja, ja, precies. Okay. Dat is ja, dus als je Jacobschelp wil eten, dan eet je precies die schelp. En dat zijn die grote schelpen van nou, wel, wel 20 centimeter doorsnee, die Shell ook Shell, uh, ja. gebruikt. Ja, en waarom hebben ze dus dat als teken toen Jacobus aan land werd gebracht? En volgens de overlevering zaten moeder Maria en uh, Maria uh, Magdalena zaten ook in diezelfde boot dus Marie, Marie Magdalena is bijvoorbeeld ook in Zuid-Frankrijk of ook, maar Zuid-Frankrijk gestorven. En toen hij dus aan land werd gebracht, en toen werd hij al, was hij al dood. Toen lagen er heel veel van de Jacobschelpen uh, op het strand. En uh, nou, dat is daarom is het dus het teken uh, geworden okay. van de, van de pelgrimage. Mm. Ja. ja, want ik kom hem overal tegen. Nu ja, ik, ja. ik mee geconfronteerd word. Hè? Nou, het, ik heb hem bij jou nu ook gezien. Ja, nou, Hij ging er misschien al jaren, maar ik had hem gewoon nog nooit gezien. Nee, precies. Nou, het grappige is dat uh, elke pelgrim, pelgrim... die heeft hem dus op zijn rugzak uh, zitten... En uh, iedereen herkent dus ook van hé, hey, dat is een pelgrim naar Santiago de Compostela. En ik ben bijvoorbeeld wel eens naar Lourdes geweest ondertussen. Hè. dus Het komt vlak langs Lourdes. Ik dacht, nou dan word ik een pelgrim in het kwadraat. En dan ben ik, echt pelgrim naar Santiago. En dan ben ik ook nog eens een keer pelgrim in Lourdes. Dat vond ik wel een leuk idee. Krijgen we wel ik, alle, Ja, gelijk. alles. Uit kan hebben. <laughs> en ik moest een stukje met de taxi, want ik had de bus gemist. Want de, de, de bus zou over kens een minuut uh, uh, verder gaan. En dat was één, één bus op de, nou, ik denk uh, drie bussen per dag. En ik dacht ook: oh, kennis een minuut, het is 50 minuten, hè, dus ik lekker even rustig. Na 40 minuten kwam ik terug, zegt hij: nee, de bus is al weg. Nou ja, toen moest ik een taxi nemen, maar omdat ik dus die schelp had, heb ik echt bijna tegen kostprijs bijvoorbeeld die rit gehad. En Dat soort uh, dingen merk je heel vaak tijdens een wandeling: dat je dus heel vaak ja, bijna gematst wordt door, uh, door allerlei mensen, omdat je dus die schelp. Uh, dus het is bijna een soort paspoort. Ja, ja, dat ja. Is, uh, jij hebt ook zo'n ja. schelp. Nee. Nou, de bewegwijzering is ook zo'n schelp, hè? Ja. maar dan op zijn kantje. En uh, die heb ik wel okay. thuis. Ja. Leuk. Ja. Nou, het onderwerp van dit blok is: uh, wie is Annelies Moen? Ja? Vertel eens iets over jezelf. Vertel eens iets over jezelf. Wat moet ik vertellen, wat wil je weten? Nou, je woont in Zandvoort. Mm -hmm. En verder. En verder. Heb je erg veel reizen gemaakt? Tamelijk wat, ja. Ehm. Um, ja, heb je erg veel reizen gemaakt. Nou, je vertelde net dat je in Nieuw-Zeeland geweest bent. Ja, ja, ik heb een uh, wereldreis van twee jaar gemaakt. Het was nou, de bedoeling je... vijf jaar, maar het werd maar twee jaar. <laughs> ik werd ziek in Indonesië. Ik zou in Indonesië ook gaan werken. Hmm, als en, wat? Uh, verpleegkundige okay. in het Boromee ziekenhuis op Java. Maar ik ontmoette uh, uh, mijn vriend die ik al had in Amsterdam. Die kwam naar Australië toe, daar was ik ook een jaar. Daar heb ik mijn verpleegzijks... Uh, uh, nee, mijn verpleegstersdiploma had ik al, maar daar heb ik mijn Australische verpleegstersdiploma gehaald. Met de bedoeling eigenlijk te emigreren in, uh, in Australië. Maar hij kwam mij uh, ophalen. Om naar Indonesië te gaan. Omdat dat ook een oude wens van me was. Nou ja, ik ben in ieder geval van mijn plan afgedwaald. Ik ben naar Indonesië gegaan. afgegaan. Ja, ja. En toen hebben we drie maanden door uh, Borneo gezworven. En door... Oh. Uh, nou, het ja, was niet. heel... Ja, het was, het was wel bijzonder. Maar het was ook uh, heel afmattend. Ik was uh, tien of 15 kilo afgevallen, geloof ik, in no time. Zo. En... Uh, maar dat was een mooie tijd. Maar toen werd ik ziek. En uh, die artsen daar, die herkenden de geelzucht niet. Die de... Ik dacht dat ik buikstoornissen uh, had. Dus toen voelde ik me ook niet meer uh, veilig. Toen ben ik maar naar uh, Nederland teruggegaan. En je bent ook ja, dan in Suriname geweest, vijf jaar zie ik. Ik ben ook uh, vijf jaar in Suriname geweest. Daar heb ik gewerkt in een uh, internaat voor Indiaanse kinderen. Ah, zo Ja. ja. Leuk. Was dat vrijwilligerswerk? Of? Ja, was vrijwilligerswerk. Dat heel ja. Toen kwam ik uit uh, de verpleging. Ik heb in vogelzang gewerkt als beverplichtkundige in, in, in de psychiatrie is dat? Ja. ja. ja. En uh, toen kreeg ik uh, Reuma. En iedereen zei: Nou, je moet naar een warm land, je moet naar een warm land, dat is goed. Nou, dat heeft nog wel drie jaar geduurd voordat ik zover was. En toen hoorde ik over uh, dit internaat voor die Indiaanse kinderen. Ik was 43, ik dacht nu of nooit. Want uh, dat werk in de tropen, dat is dus toen de, de tijden onder, onderbroken door die geelzucht, zeg maar. Ik dacht, daar ga ik nu. En dat was eigenlijk een fantastische tijd. Dat heb ja. ik vijf jaar gedaan. En het mooie van Suriname is dat je alle culturen tegenkomt. Dus de, de Indianen en de Javanen en de Creolen. En dus... Ik woonde buiten Paramaribo, op het, in het district, zeg maar. En dan ging je drie bochten om en dan zat je in drie verschillende landen. Want hier was een Javaanse hmm. kolonie, zeg maar. En daar een ja, ja, ze. In en ja, ja. Ja, en ja. ik sprak ook uh, Indonesisch, dus dat was ook heel leuk. En wanneer was dat, voor de onafhankelijkheid? Dat, nee, nee, ruim. Nou, na, het nou, was nou. eigenlijk nog niet zo lang geleden. Uh, ja. Van 92 tot 97. Ja. Nou, ik heb nog op school geleerd dat het de overzeese gebiedsdelen waren. Ja. Dat is allemaal. Uh... Nou, dat is goed te merken hoor. Ze ja. spreken er uh, geweldig Nederlands. Je zit midden in de Rimboe en dan uh, ben je een hele avond al met Indianen bezig die, waar je de taal niet van spreekt. En dan hoor je ineens dat ze Marijke heet. Ja. Ja, dat is, dat is zo gek. Dat is. Nou, je valt van je stoel. Ja. Je valt van je stoel. Ja, ja leuk. Ja. Ja, en nu, uh, nu woon je in Zandvoort, al twintig jaar? Ja. En wat doe je hier zoal uh, in Zandvoort? Je bent verbonden aan de katholieke kerk. Dat ja. heb je wel genoemd. Kun je daar iets over zeggen? Um, nou ja, dat is dezelfde kerk nog als uh, dat ik jong was. Zeg maar. Mm -hmm. um, ja, ik ben gewoon um, actief in, de, in het kerk gaan. Um, uh, dat wil zeggen, ik ga iedere zondag. Mm. En dat staat gewoon uh, vast. En uh, dat hou ik eigenlijk al 25 jaar vast, moet ik zeggen. Uh, misschien zelfs langer. Ik heb ook nog gehockeyd hier op Zandvoort. En dan op zondag moet je hockey op ZHC. Moet je? En dan zei ik, uh, als het kan, na twaalf. Mm. En dat is eigenlijk altijd gelukt. Het was wel heel bijzonder. En, uh, ja, en er is altijd wat. Er is of, of een concert of een feestje of een wat. Dus ik heb gewoon gezegd, die zondag. Ga ik eerst naar de kerk, daarna ben ik voor oh, die iedereen beschikbaar. Ja, het is echt wel heilig. En dat, dat levert heel veel op, moet ik zeggen. Dat is heel bijzonder. Ja, ben je nou verbonden als vrijwilliger? Jawel, taal ja, ontwaard? wat bezoekjes. En, uh, bezoek, bezoek aan uh, uh, 80-plussers is dat, geloof ik, ja. Mm -hmm. uh, als ze jarig zijn. Nou, veel doe ik niet. Ja, de kinderdienst. Ik heb zeven jaar in Aardenhout, want dat is één, één ja. uh, gemeente, Dan heb ik het kinderkoor. Gedirigeerd. Hmm. Met veel plezier. En met heel veel passie, hè? want daar ja. kennen wij elkaar van. Oh, mijn dochter op het was. Ja, ja. In, in Aardenhout? En, nee, in Zandvoort. In Zandvoort. Maar, uh, daar kwam je regelmatig uh, bij diensten ook. En ja. daar stond je vol enthousiasme te ja. dirigeren. Ja, dat is ik hele heel leuk. meenemen. Ja, de hele kerk meenemen. Ja, nou, <laughs> <bij> de, <laughs> vertellen, wij hebben we nog eens een keer solo gezongen samen, Annelies. Hè? Bij de ecumenische ja. Dienst van die uh, Ja, dat hebben we ook toen. alweer gezongen. Nou, een of ander pelgrimslied. Uh, oh ja, kan niet anders. Oh, ja. Uh, ja. Oltreya. Oh, ja, Otrea. Ja. ja, ja. En dat was leuk. Ja. Dus wij moeten nu gaan vragen of jullie het willen zingen. <laughs> ja, dat kan je vragen. Ja, maar dat zeg je. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Zullen we langzamerhand naar de volgende muziek? Of wil je nog iets zeggen? Nee, want we zijn langzamerhand aan het einde van het interview. Ja, uh, ja van zeg het, het maar over de tijd. Mm -hmm. Nou, dan mag je Willy Nelson. Die heb je ook meegenomen doen we Willy Nelson? We doen die andere. We doen die andere. Ja, we ja, we ja. Die andere. Nee, um, we gaan uh, terug naar de Jewish uh, music band met Kleren met Verden en we gaan nu werkelijk het uh, nummer Mizirlo uh, draaien. Dat is je passie. Zo, dan gaan we nu naar de agenda. En uh, de agenda wordt altijd uh, samengesteld en voorgelezen door uh, Dionne. Maar Dionne, even een ander ding. Hoe bevalt het in Zandvoort? Het bevalt mij heel goed in Zandvoort, Richard. Dankjewel. Want ja. je bent net verhuisd, Ik ben hè? sinds 1 maart verhuisd. Ja. En uh, ik vind het heerlijk om zo dicht bij de zee te wonen. Ja, en we wisten nog niet, toen jij bij ons uh, kwam uh, bij Inspiratie Radio, dat je naar Zandvoort kwam. Maar... Nee. Dat wist ik zelf ook nog niet Misschien en ineens het... gebeurde het. Ja, precies. Nou... De liefde kwam in mijn leven en die kwam uit Zandvoort en ineens uh, bevond ik mezelf hier aan het fijne badplaatje. Nou, heel erg welkom. Dankjewel. Wat mag de agenda voor ja. deze van de komende maand. Ja, want er is weer heel veel te doen op het gebied van ontwikkeling en uh, persoonlijke bewustwording in en om Zandvoort en de omgeving. Uh, bijvoorbeeld op 21 maart is er een workshop over astro-opstelling. Deze ochtend en avond uh, is voor iedereen die meer inzicht wil krijgen in zijn eigen innerlijke patronen. Nou, uh, ik zeg alvast op voorhand, grijp niet gelijk naar je pen. Want op inspiratieradio.nl kan je alles vinden omtrent het inschrijven en aanmelden en achterliggende informatie. Dus, ik ga eventjes door met de activiteiten. De volgende. Op 22 maart is er een cursus in Haarlem en die gaat over de zeven chakras, de energiecentra in ons lichaam. Dan is er op 23 en 29 maart een avondcyclus over opstellingen. Cyclus rond thema's zoals over ouder en kind. Kortom, een heleboel te doen. Op 27 maart is er namelijk een overvene lentebijeenkomst. En deze is een duinlust en die gaat over het ontwikkelen en het ontstaan van jezelf. Dan is er op 27 maart een lezing over ayurvedische kruiden en de werking van deze kruiden. Weer een hele andere tak van sport, maar voor iedereen die dus bezig is met voeding ook weer een ontzettend inspirerende lezing. Dan is er op 27 maart, jongens, er is een heleboel te doen. Want als je wil afreizen bijvoorbeeld naar Amsterdam, dan is er een workshop Ademen aan je ziel. En dan is er op 29 maart in Haarlem in dialoog met Europa. Nou, de laatste voor nu en dan is de agenda denk ik wel even vol. Creatieve workshop Stippel je eigen levens weg. Vrijdagmiddag op 1 april. En nee, dit is geen grap, dit is echt. Vrijdagmiddag 1 april. Stippel je eigen levens weg. In deze workshop ga je je eigen pad, uh, nou ja, ga je beschrijven omtrent een, uh, met een schildersdoekje. Kortom, veel te doen. 3 april zijn we er weer en dan komen we met nieuwe activiteiten, maar dit is het voor nu. Ik geef het woord weer even terug aan Richard Herman en onze gasten. Nou Dion, dankjewel. Dankjewel. Ja, dan zijn we alweer in het uh, einde gekomen van het uh, programma. Annelies, heel erg bedankt dat je hier wilde komen. Het, uh, je hebt een zware tijd gehad, weet ik. Je hebt het ziekenhuis gelegen, maar nu mm -hmm. ben je weer helemaal gezond hier. En heel fijn dat je hier wilde zijn. Dankjewel. Dankjewel, dankjewel ja, dat ik ook hier dankjewel. mocht zijn. Mm -hmm. En je gaat straks ja. nog even wat voorlezen okay. uit de Bijbel. Rob, heel erg bedankt voor de techniek. Ja, graag gedaan. Nou gedaan, je hebt uh, wat, uh, wat probleempjes hier en daar uh, ontvangen. Nou, maar, uh, het het verliep niet helemaal vlekkeloos, maar uh, we komen er altijd wel weer Een, een uit, soort toch? mini Camino. Ach uh, wel, ja joh. <laughs> ja, zo krijg ja, iedereen <laughs> tegen En Leon natuurlijk heel erg bedankt voor ja, het dankjewel. voorlezen en het samenstellen van de agenda. En Mario, leuk dat je er bent. We gaan naar de volgende uitzending. Die is op 3 april s avonds van 8 tot 9 s avonds. En we hebben dan zangeres Simona Abina. We hebben het al eerder genoemd. In onze uitzending. En zij gaat het ook hebben over haar wandeling naar Santiago de Compostela. En deze uitzending wordt ook door Herman en mij gepresenteerd. Tot dan wordt deze uitzending op zondag en op woensdagavond om 8 uur s avonds herhaald.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 Wilt u onze wekelijkse nieuwsbrief ontvangen, waarin we de gast van de volgende uitzending aan u voorstellen en waar de agendapunten ook staan vermeld voor de komende weken? Ga dan naar onze website www.inspiratieradio.nl en laat uw mailadres achter. Nou, wilt u iets aan ons kwijt? Mail dat dan naar redactie.inspiratieradio.nl Wij zijn Herman Harms en Richard Buitenek en wij hopen dat u met net zoveel plezier naar deze uitzending heeft geluisterd als waarmee wij hem hebben gemaakt. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. We gaan nu luisteren nog een keer naar Annelies. Met een tekst uit de Bijbel. Uh, de Hebreeën hoofdstuk 4, vers 12. En het gaat over het woord van God. En Annelies, misschien kun je eerst even vertellen van waar deze tekst. Um, omdat ik hem zo bijzonder mooi vind. Nou, <laughs> dat is een. Uh... En ik heb geprobeerd hem uit het hoofd te leren. Mm -hmm. En ik zal je zeggen waar ik dat heb geprobeerd. Ik zat. Uh... Op een polykliniek aan de Braziliaanse grens te, uh, met Suriname. Daar heb ik een poosje gewerkt nog als verpleegkundige. En uh, ja, daar las ik ook de Bijbel. En ik kwam deze tekst tegen en ik dacht, die ga ik uit mijn hoofd leren. Tom, daar is hij. Ja, zo mooi vond ik hem. Ja. Dus ik ga hem langzaam lezen, want uh, anders gaat het te snel. Ja, prima. Daarmee wil ik dan bij Ja? Het woord van God is levend en krachtig. Eigenlijk staan.